Ismaël de Bruin met het NOS Now. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook zijn vanochtend zeker 18 Palestijnen omgekomen, zegt nieuwszender Al Jazeera. Het Israëlische leger bestookt in meerdere delen van Gaza, zowel plaatsen in het noorden, midden als zuiden. Onder meer in de zuidelijke stad Kaan Yunis zijn zware explosies gemeld bij het Nasser ziekenhuis. Het is een van de weinige medische centra die nog operationeel zijn. In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn bij een luchtaanval zeker vier mensen om het leven gekomen. Volgens Iran zijn het functionarissen van de Iraanse revolutionaire garde. In Syrië werd de aanval meteen toegeschreven aan Israël. Bij de luchtaanval werd een complex van enkele verdiepingen verwoest. Vorige maand werd in Damaskus bij een Israëlische aanval een Iraanse generaal gedood. Iran is de aardsvijand van Israël. Het land steunt Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon met geld, wapens en adviseurs. De spreidingswet heeft vooral gevolgen voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ze zullen fors meer opvangplekken voor asielzoekers moeten regelen als de wet van kracht wordt. Volgens de spreidingswet worden asielzoekers eerlijker verdeeld over de gemeenten. Sommige provincies en gemeenten doen al genoeg, maar het merendeel niet. Ze moeten er volgens de nieuwe wet in Zuid-Holland ruim 18.000 plekken komen. Grote delen van Canada en de Verenigde Staten kampen met een extreem koufront. In delen van de VS is het kouder dan min 35 graden. Ook valt er veel sneeuw en waait het hard. De afgelopen week zijn al meer dan 50 mensen overleden door het winterweer. In de westelijke staat Oregon is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer bij ons. Vanuit het zuiden trekt lage bewolking over het land. Die op plekken ook weer deels oplost. Hier en daar wat zon bij 0 tot 6 graden. De komende nacht vriest het licht. Morgenochtend een beetje regen met kans op gladheid. Morgenmiddag wordt het maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Op klaar, om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het en pa, die zegt dat het verkeer. Mama zegt dat er man een oude zij zo slijmer is. En dan roept zij uit, dan kind de zee, is hier zo vries. ze vlacht de deel bij weer zeer haar vlaaier ook van mond. Maar potloen roept ze geel. de zee zit in mijn ogen aan de zand.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 Hier was, hierachter waren al de duinen. Ja, hoe moet ik het uitleggen? En ook bij de, waar, waar het circuit toen was, dus de Valenvecht, daar waren ook al de duinen. En in die duinen, daar hadden de meeste voor, dus hadden ze een aardappellandje.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 Nog wat gist.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 Van de Werf. En toen eh, kwamen die huizen daar. Toen woonden ze aan de straat. En toen werden die huizen gebouwd. In die periode in, in Plan Noord. Dus Helmestraat, de Kosterstraat. En, en daar kon dan een bakkerij in komen. Nou, dat hebben ze toen gekocht. Barsten van de armoede natuurlijk. Want niemand had geld. Maar het uh, dat ging goed. En dan ging ook de strandtenten. Die verslag uh, je die van brood.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 Komen, want er was helemaal niks. Toen zijn wij geëvacueerd. En dan kwamen we in de vogelbuurt in Haarlem Noord. Vinkenstraat nummer 44 woonden we toen. En toen ging mijn vader inbakken bij een bakker op het Soendaplein. Uh, dan kon hij daar met zijn kar... Kon hij zijn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 Per op per Nou, dat was het. Maar wat er verder aan vast zat, dat weet ik eigenlijk niet. Want nou, die werden op een, maakt... een gegeven moment weer binnengeroepen. <lacht> maar je hebt niet altijd in de oorlog in de Vinkenstraat gewoond. Nee, want daar moesten we ook weer evacueren. Inmiddels was onze Kees, die werkte bij de secretarie... Uh, die, moest, die werd opgeroepen, die moest naar Duitsland. Want onze Jan, de tweede, die was ondergedoken...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 Uit het, die roostertjes, hè, die, die, uh, in, die, in die treinen. En dan ging iedereen die eigenlijk haast niets had, die ging toch ophalen. En dan lieten ze zo'n touwtje naar beneden lopen. en dan deden ze daar die boterhammjes in. en dan hadden ze toch nog wat te eten. Maar er was op een gegeven moment iemand. en die vluchtte uit die treinen en die werd doodgeranseld. Uh, en toen zei mijn vader: We gaan er niet meer naartoe, want dat is veel te gevaarlijk. Toen zijn we niet meer naartoe gegaan.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 En die moest het inleveren en dan kwam hij weer met niks thuis. En Kobi, mijn oudste zus en Jan... die ook ondergedoken was... die uh, gingen dan naar de pont...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 Uh, jij vertelde nog dat hij ondergedoken was in de kruipruimte. Ja, Als, uh, uh... ja want er was er een, een inval. Ali dat was een Nederlander. En die schoten zo door de kastdeuren. Het was kleintjes, die huis was de kanaalweg. Maar Jan, die zat daar nog tussen, tussen de kruipruimte. Maar we waren hem eigenlijk helemaal vergeten. Dus hij kwam, <lacht> lijkwit, kwam hij erachter uit. Want het was allemaal ook zo vreselijk chaotisch.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 Het zag is te roken, waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar op gestoken. Is net een dwaze film, nee, dat vind voor willem. Ik ligt op moeder bij mijn eigen in de tuin. Kommer en kwel, in de eerste trein, naar Zandvoort Oh, dit doe ik nooit meer, voor mij geen volgende keer. Thuis. Lekker zitten bij de radio En de eerste trein naar Zandvoort Die krijg je van mijn cadeau Dank Thomas, dankjewel. Het is toch geweldig, deze jonge man die al zoveel van de techniek weet. Welkom terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Het is uh, Thea Kras van Staveren. En van Staveren, van de bakkerij van Staveren. Zoals heel veel mensen dat nog weten. We hebben gehad, waar ze geboren is, in de Helmenstraat. Trouwens, jij. Uh, dat... Daar waren zelfs drie bakkers in de Helmenstraat. Ja. hè?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 Ik weet die naam niet meer. Verder. Juist. En daar, daar konden we dan gaan beginnen. Maar die bakkerij die was uh, opgeknapt in Noord. En dan moesten ze daar weer overnieuw beginnen. Maar uh, in de gang. Nou, er waren alleen nog maar uh, banken, plankjes waar je overheen kon lopen. Dus ze we moesten weer helemaal overnieuw beginnen. Maar het was dicht...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 Geweldig hè? <laughs> Goed, uh, nou, je bent dus inmiddels uh, al wat uh, ouder geworden. Kijk eens en, <laughs> nee, ik heb het niet over nu. Ik oh, heb het over okay. de tijd dat je ja. in, in de Zeestraat uh, ja. woonde. Ja. Uh, wat, wat deed je in je vrije tijd?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 Uh, Nel, Ja, Nel. Die ging, die ging uh, naar, uh, emigreren. Die ging naar Australië toe. En die is toen twee weken daarvoor is die gaan trouwen. Maar er werd niet veel aan gedaan. Want die familie van haar die kwam uit Limburg vandaan. En dat vonden ze eigenlijk allemaal te ver. Want zoals het nu allemaal is, dat was natuurlijk allemaal niet. was veel te duur. En uh, toen zijn ze daar met een maand later... zijn ze weggegaan naar Australië toe. En...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 Uh, ja, ja, en ik was uiteindelijk uh, de, de, de, het hoofd van de afdeling. Ben... Over Spanen Ja, en je bent begonnen in Sterre der Zee. Precies. En het was de familie van Beem. Mevrouw van Beem die was daar de directrice. En haar man die werkte toen bij de Twinsand Bank. Ja. Als ik het goed heb, ja. ja. Frans. Ja, precies. Dat was hun zoon. Oh, sorry. Ja, dat was zijn zoon. Ik weet niet hoe hij heet. Dat maakt niet uit. Geeft niet. Maar daar kwam hij toen werken. En toen moest dat uh, Sterren de Zee... ...werd afgebroken. En toen kwamen ze in de... In de ...wat nu ook is, hè? Hik. In de hik kwamen ze terecht...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 Dus als wij s'avonds thuis kwamen, dan trilde de voordeur af van de helling, Maar het kwam met een tuin voor en een tuintje achter. Nou, dat was geweldig. En het zijn nog zulke fijne huizen. En waar vind... woon je nu? We wonen nu in het uh, aanweerwoning bij het Verloren. En maar... het ja. En dat vinden we hartstikke fijn. Ik ben daar geweest. Ja. En ik moet zeggen, dat is uh, prachtig wonen. Is geweldig, absoluut. Ja.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 Maar het was eigenlijk geen haalbare kaart meer. Toen wilden ze hun huis verkopen en dat is niet gelukt. Maar ze zijn er toch uitgescheen. Want die zeestraat is helemaal dood. De trein, daar kwamen altijd heel veel mensen kwamen daar uit de trein. En die gingen naar de bakkerij van ons eigenlijk. Want je rookt het altijd al. Maar ja, dat vindt alleen maar minder en minder. Want de zeestraat is eigenlijk weinig nog van over. Nu zijn er dan weer twee restaurants en dat zal misschien niet gaan lopen. Maar het was helemaal over daar. ja. Dus die zijn er weer uitgeschreven. Ja, goed. Nou, we hebben heel veel over jouw leven gehoord. Karel, die werkte, heb ik begrepen. Want ik heb Karel ook gesproken. En ja. Karel kan helaas, dacht Karel, want je zit natuurlijk te luisteren... Ja. niet deze trap opkomen. Dat is het enige nadeel van deze studio. Ja. Maar die heeft dus bij Nol Verstegen gewerkt. Ja, en dan ging je ook naar het buitenland, want dan was die de servicemontuur. En dan ging je daar die machines, dat zijn die plastic tracks machine werden toen gemaakt, bij Nolversteeg. Hoe dat nu is, want ze zitten nu in Noord, dat zal ook nog wel zo zijn, natuurlijk. Maar uh, ja, daar heb je heel fijn gewerkt. Maar uh, die salades, die gingen daar niet omhoog. Dus hij ging daar weg. En toen is hij bij de brigade. Is hij gaan werken, maar ja, dat er was ook geen eigenlijk. Hij, werd er, uh, hij, hij ging werken in In Emuiden. Bij, bij de bond. Precies, tot de treden van Drenkelingen. Ja, ja